met het NOS-journaal. In Mali zijn Nederlandse militairen op een bermbom gereden. Ze zijn niet gewond geraakt, meldt het ministerie van Defensie. De bom ontplofte rond half drie vanmiddag in de omgeving van Kidal, in het noordoosten van Mali. Het panzervoertuig waarin de militairen zaten, raakte beschadigd. De Nederlanders voeren in Mali vooral verkenningen uit en verzamelen inlichtingen. De Europese ministers van Financiën zijn gematigd positief over Griekenland. In een verklaring zeggen zij dat het land vooruitgang boekt, maar dat meer hervormingen nodig zijn. Vorige maand werd Griekenland nog streng toegesproken door de eurogroep, omdat het niet genoeg deed om te hervormen. Griekenland maakte vanavond bekend dat het 750 miljoen euro overmaakt aan het Internationaal Monetair Fonds, de grootste aflossing tot nu toe. De komende maanden moet Griekenland meer schulden aflossen, tegelijkertijd moet dat de Europese ministers ervan overtuigen dat het wil hervormen. Pas als dat lukt, kan Griekenland nieuwe leningen krijgen. Bij gevechten in Macedonië heeft de politie de afgelopen dagen 30 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van terrorisme. Het zijn bijna allemaal etnische Albanese, vooral uit Kosovo. Afgelopen weekend waren er meerdere schietpartijen in het noorden van Macedonië. 22 mensen kwamen om het leven. De president en premier van het aangrenzende Kosovo veroordelen de betrokkenheid van hun burgers. Het geweld van zaterdag in de stad Kumanovo is niet opgeëist... en vermoed wordt dat Albanese nationalistische milities erachter zitten. Zelfrijdende auto's in de Amerikaanse staat Californië zijn sinds september vier keer betrokken geweest bij een ongeluk. Twee keer had de elektronica controle over de auto. Volgens de fabrikanten lag de schuld niet bij de zelfrijdende auto en bleven de gevolgen van de ongelukken beperkt. Het weer het blijft vanavond nog lang warm, met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Vannacht kan het in het zuiden en zuidoosten gaan regenen, morgen opnieuw zon in het noordwesten en noorden mogelijk een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het nos Journaal. Ik ben de Schombakker van de ANWB.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 Een hele goede avond, Zandvoort en omgeving. Uh, maandagavond, 21 mei. De klok van 21 uur zit erop. Tijd voor CFM Cinema. Film, music en more, zogezegd. Alcobeuving, samenstelling en presentatie. Ja, en we beginnen natuurlijk met de hit van de maand. En dat is een nieuwe hit van de maand. Dat is eigenlijk een, een oudje. Uh, van het trio Zazie. En dat is wel een grappig nummer. Het is ooit geprobeerd om dat als hitje te krijgen. Is het, geloof ik niet gelukt, maar bij deze nogmaals: Black Irish. Vrolijk nummer. Geniet ervan. I wake up in the morning I'm black and feel The only point of this body here tonight is to be Het was uh, Zazie, een oorspronkelijk Haarmse groep, maar ik geloof dat alle dames tegenwoordig in Amsterdam wonen. Margriet Plantinga, Sabine Bosselaar en Daphne Holtland. Een mooi nummer, Black Iris, uh, van hun eerste cd, Sirene uh, uh, uh, dacht ik. Ja, dan zijn we toch weer toe aan wat reclame dingetjes. En dit is een hele mooie, vind ik zelf, van Hennessy en Maurits. Yuna uh, Strawberry Letter 23. Voorbij letter 23 uh, en Maurits reclame. Dit is ook een mooie reclame. Emma Louise Jungle. In een dark room, we fight. Make up for. Our love. I've been thinking, thinking about you, about us. I'm a Understanding myself and my Mooi begin van CFM Cinema deze avond met uh, twee reclames, shortjes en Zazie als hit van de maand. Dat is natuurlijk maar drie keer, omdat 4 uh, mei een bijzondere uitzending was. Zijn we toen de eerste film, She is the Love, She is the One. Een film die binnenkort ook op televisie is. Uh, en daar is de muziek van gemaakt door Tom Petty en de Heartbreakers. Walls. Some days Some days are rough Some doors are open Some roads are blocked And sundowns are golden Got a heart so big it could crush me. Het klinkt heel goed, Tom Petty in Heartbreakers. En dat is uit de soundtrack She Is The One. Een film die aan, woens, aan dinsdag 12 mei op televisie is... om uh, half negen op RTL 8, De vrouwenzender Het is dus een romantisch film met Cameron Diaz... en Jennifer Aniston en uh, Michael McClure en Maxine Barnes. Ja, vraag je mij nu, waar gaat die film over? Dan moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik weet het gewoon niet. Maar Wat nog een leuk nummer is, is Supernatural Radio. Tom Petty nog een keer... Ja, je weet het eerste uur van CFM Cinema altijd het eerste uur wat meer pop. En het tweede uur altijd wat meer ja, de wat romantische klanken. Ja. FM Race Radio, Pit Report. ZFM, Verkeersupdate. Ja, daar gingen wat verkeerde jingles heen, maar dat mag de pressie drukken. Supernatural Radio, ja, een filmprogramma, daar kan je alle soorten muziek draaien. Dus mooie popmuziek, en uh, klassiek, en uh, jazz, en uh, te veel om op te noemen. En we gaan gewoon verder met uh, heerlijke popmuziek uit films. Het film Buster. Buster is een kruimeldief die in Engeland in raproer brengt naar een grootse treinroof. Maar er zit een op de hielen en moet hij kiezen tussen zijn vrijheid en zijn gezin. Er zit leuke muziek in. Onder andere van Phil Collins. Eens even kijken wat we draaien. Too hard, komt ie Al 25 jaar. Het allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. 25 jaar. ZFM. ZFM. Ja, dat was wel de goede. We zijn bezig met de soundtrack van Buster Film uit 1988 alweer. Ja, je zal zeggen dat is een oude koek. Maar goed, filmmuziek vergaat nooit natuurlijk. En in het tweede deel doen we ook wat nieuwe films. Ik zal eens even kijken wat ik op de rol heb staan voor de nieuwe films. In het tweede uur... The Age of Adeline. Uh, let's even kijken. Far From Madding Crowd. Dat is ook een nieuwe film. Dus oud en nieuw. Je hoort het allemaal op CFM Cinema. Ik doe er nog eentje uit deze leuke soundtrack van Buster. En dat is een van mijn favorieten. Dusty Springfield. You don't know what to do with myself. I don't just know what to do with myself. Komt-ie. Dusty Springfield. Voor jou, of Voor mij. Like a summer 1988, maar het kunnen altijd nog ouder This is Sound of Silence, Simon Garfunkel. Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seats while I was sleeping And the vision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 When my eyes were stared by the flash of a neon light, to split the night and touch the sound of silence. And in the naked light, I saw ten thousand people, maybe more. People talking without. Speech. People hearing without listening People writing songs That voices never share No one dared disturb the sound of silence Fools that I you do not know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 Sound of Silent, Simon and Garfunkel uit de film The Graduate 1967. Benjamin Braddock heeft er genoeg van... om de perfecte jongen te zijn voor de vrienden van zijn ouders... en weet niet wat hij wil met zijn leven. Dan trekt een vriendin van de familie, Mrs. Robinson... spontaan de kleren voor hem uit. Hij mag met haar doen wat hij wil, maar ze is te oud genoeg om zijn moeder te zijn... en dat leidt tot gecompliceerde situaties. Ja, je kan het je voorstellen, broeierige Amerika, 60 jaren. Mrs. Robinson, komt-ie... soundtrack. Dat is het een hele korte weergave in de soundtrack. Maar het volgende nummer Scarborough Fair, dat is veel langer. Dus er is nog maar een stukje van draaien. En het bijzonder is ook de uitvoering van dit nummer Scarborough Fair door Martin Hiert of zo heet hij. Een Duitse uh, mondharmonica speler. Is waarschijnlijk op YouTube te vinden. Bijzondere man, bijzondere geluid uit zijn mondharmonica. Scarborough Fair van Simon Garfunkel, Stukje. Scarborough De parent trap, de identieke tweeling Hallie en Annie, zijn bij hun geboorte gescheiden wanneer hun ouders van elkaar scheiden. Wanneer de twee elkaar op zomerkamp ontmoeten, verzinnen ze een plan om de hun ouders weer bij elkaar te brengen. Uit deze grappige film, uh, dacht een Disney film ook, een paar nummertjes. Uh, het eerste wat ik doe, Here Comes the Sun. Nou, dat zouden we vandaag wel kunnen zeggen. Het was een echt een zomerse dag, zou ik bijna zeggen. Uit de wind op een terras was het uitermate warm. Heerlijk, toch? Het is het begin van de zomer bijna. En als we dit weer nog veel mogen krijgen... dan wordt het een topzomer natuurlijk. Componist uh, George Harrison. Maar het werd deze keer gezongen in de film... door Bob Bronx-style Khalil. Ik zou niet weten wie het was, maar het klonk aardig. En dit klinkt ook heel aardig. Dat is uit dezelfde film... Uh, Natalie Gold, this will be. Heel veel films gebruiken. muziek van Natalie Cole. Echt voor een uh, zomeravond uh, lekker op een terrasje zitten of in je tuin zitten. En dan uh, deze muziek erbij. En, uh, wat wil je nog meer? Een glaasje erbij en uh, genieten dus. Ja, dan wordt het nu toch de hoogste tijd voor wat serieuze werk. Vorige week heb ik, uh, was het 4 mei natuurlijk. Heb ik uh, een soundtrack gedraaid van een film die heet Fateless. En toen zei ik al, deze film die kan je in het rijtje scharen van Schindler's List en de uh, pianist. En noem ze allemaal maar op. En mensen vroegen, zou je er toch nog eens een, keer een stukje van willen draaien? Want de muziek is gecomponeerd door Ennio Morricone. En heel veel mensen kennen dit niet. Terwijl als je de muziek hoort, is het prachtige muziek. Het is trouwens wel een film. Het is een historisch drama gebaseerd op het boek van Imre Kertitsch. Het is een Nobelprijswinnaar. Het gaat over Hongaarse joden tijdens de holocaust. Een jongen wordt gearresteerd en naar een concentratiekamp gebracht waar hij alle gruwelijkheden moet zien te overleven. Nou, dat klinkt niet aardig. Het is ook heel een heftige film. Maar de muziek is uh, fantastico. Fateless. table. gekomen van de, wat ik draai uit deze misschien moet ik eens een keertje helemaal draaien to return and to remember laatste nummer uit deze aantrek. Track. en ik denk dat hij niet zo bekend is geworden, omdat uh, ja, de film nogal keihard is, je moet er wel tegen kunnen tegen die beelden. Uh, muziek voortreffelijk, film ook geweldig maar uh, nogal heftig om te zien. Uh, het loopt tegen de klok uh, van tien, dus dat betekent dat we eruit gaan. Je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFN Cinema, mijn naam is Alco Beuving, het accent lag een beetje op de popmuziek. de laatste tien minuten was natuurlijk bestemd voor Indio Morricone met Fadeless. We gaan eruit met een nummertje van John Barry, de Ipkers File. Tot na de klok van Tine. En dan nog meer mooie filmmuziek. Ik zal even kijken. Cutthroat the Island zie ik staan. Farewell, my lovely. Angelique, The Age of Edeland. Uh, nou, te veel om op te noemen. Robert Strating ook wat mooie muziek van.